Gevaarlijke thee. Een hoorspel in zes delen van Lester Powell. Vertaling Jan Hardenberg. Eerste deel, grensincident. Maatschappelijke gebreken is dat ik beslist niet in staat ben ook maar enige belangstelling op te brengen voor bezienswaardigheden. En bij gevolg kan ik in deze tijd van hoge druk op feestjes en vuifjes die ik bijwoon vrijwel nergens over meepraten. Bovendien is dat gemis vrij vaak aanleiding tot meningsverschillen. Daar was het de afgelopen winter aanleiding toe toen Heather en ik van Toronto naar New York reden. Helder die ten aanzien van bezienswaardigheden dit gebrek niet vertoont, wilde bij de Niagara-waterval stoppen om een paar kleurenfoto's te nemen. Het was een koude, maar heldere dag. De lucht was diep blauw en het zonlicht doopte de bevroren ijspegels aan de Amerikaanse kant in een roze, suikerzoete gloed. Toen ik in dat meningsverschil het onderspit had gedolven, parkeerde ik de auto opzij van de Rainbow Bridge en Hedder begon te knippen. Ik strekte even de benen en stopte mijn nieuwe camera in mijn tas... want wat moet een mens met een fototoestel... als hij zich niet voor bezienswaardigheden interesseert? Ja, ik had dat ding goedkoop gekocht... van de portier in het hotel in Toronto waar we gelogeerd hadden... en ik hoopte wat winst te maken door het te verkopen als we terug in Londen waren. Dat is namelijk nog een van mijn gebreken. Telkens wanneer ik maar aan een of andere financiële speculatie waag... van welke aard dan ook eindigt die onveranderlijk met een tekort in mijn portemonnee. Maar in dit geval was die camera er oorzaak van... dat ik bijna krankzinnig werd. Zo vreemd en zo gevaarlijk was de hele geschiedenis... waarin we door dat ding terechtkwamen. Nou, het begon dus allemaal bij de waterval. En dat mag dan een hele goede titel zijn voor een liefdesliedje. Het was in dit geval toch meer iets voor Edgar Allan Poe. Kunt u het zich allemaal voorstellen? Heather neemt foto's van de Niagara. Ik sta naast een rustieke bank met mijn tas waarin die camera van twijfelachtige afkomst zit. En al dat onstuimige water dat over de rand stroomt. Toen riep Heather me. O, oh, Kom eens even. Ik zette de tas op de bank en ging haar toe. Ze zag er die ochtend bijzonder lief uit. Haar wangen bloosden van de vlieskauw en haar kastanjebruine haar glansde in het zonlicht. Opeens vond ik alles even mooi en bijzonder aan haar. Behalve dan die camera die ze in de hand had. Odell, neem even een foto van me, wil je? Heather, je weet toch hoe ik ben als ik een fototoestel in handen heb? Dan voel ik me zo onzeker als wat. Ik heb hem helemaal voor je ingesteld. Kijk, diafragma 8 en op 100ste. Je hoeft alleen maar dat knopje in te drukken, zie je? Oh zeg, en probeer zoveel mogelijk van de waterval erop te krijgen. Ik wil hem aan mijn moeder geven. Wat zou ze wel zeggen als ze wist dat wij van Toronto naar New York hadden gereden... ...en niet eens waren uitgestapt bij de Niagara waterval? Ik geloof niet dat ze iets zou zeggen. Ik heb nog nooit gemerkt dat het zo goed was in aardrijkskunde. Ja, nou, alsjeblieft neem er nou eentje. Eentje maar. Ja, nou ja, goed. Zo, alsjeblieft. Nou, dat is dat. En laten we nou weer verder gaan... Het grootste deel van die 600 kilometer moeten we nog krijgen. We passeerden de Canadese douane zonder moeilijkheden en reden toen langzaam over de Rainbow Bridge die en de moeder van Hera zou dat beslist niet weten, Canada met de Verenigde Staten verbindt. Zeg, Odel, geef je die camera aan? Nee, ik heb hem onder de achterbank verstopt in mijn tas. Is dat nou al verstandig? We oh, hoeven wat we gekocht hebben niet aan te geven voor we terug zijn in eigen land. En dat is nog altijd Engeland. Nou, ja, waarom verstop je dat ding dan? Vraag, nou toch niet zo veel. Oh? Ah, hier is de douanepost. Uh, laat mij het woord maar doen. Ja. Waar bent u geboren? In Ierland, uh, Dublin. En u, mevrouw? In Londen. Mag ik even uw passen zien? Alsjeblieft. Waar gaat u heen? Naar New York. Blijft u daar lang? Eén dag, dan stappen we op de boot naar Engeland. U bent dus alleen op doorreis? Precies. Is dat uw eigen auto? Nee, die heb ik in New York gehuurd, drie weken geleden toen we aankwamen. Heeft u het hier leuk gehad? We zijn vrijwel al die tijd in Toronto geweest... Aan het werk. En dat vonden we niet leuk, dat werk bedoel ik. Wie vindt dat wel leuk? <laughs> u heeft in ieder geval een mooie dag uitgezocht voor uw reis naar New York. Rijdt u in één stuk door? Nee, we zijn van plan in Albany te, te overnachten. Albany is een mooie stad. Prachtige gebouwen, indrukwekkend. De hoofdstraat is beslist imponerend. Ik ben nog nooit in Albany geweest. Nou, kom op met die tas. Uit. kom dan mee voor de draad. Ik had al zo'n gevoel dat er zoiets gebeuren zou. Volkomen verbijsterd stapte ik uit. En terwijl ik de tas van onder de achterbank opdiepte, kwam de gedachte bij me op dat de grote Amerikaanse industriële machinerie er dan blijkbaar ten slotte toch in was geslaagd. douaneambtenaren uit te rusten met ogen. Dat leek mij tenminste de meest waarschijnlijke verklaring. Ik gaf hem de tas. En hij zei me dat ik de wagen wat opzij moest zetten en met hem mee naar binnen moest. Terwijl we dat bevel opvolgden, stapten er drie federale agenten uit hun geparkeerde wagen... en lieten hun handen met een welsprekend gebaar langs hun revolvertassen bengelen. Na genoeg op onze tenen haasten wij ons langs hen heen het kantoortje in. De douane ging ons voor naar een klein vertrek waarin twee mannen zaten met harde, cynische gezichten, blauwe pakken en van top tot een agent. Dat bleken Henri Bucel en Rowan Fraser te zijn van de Royal Canadian Mountain Police. Ze hadden al nog wat tijd nodig om ons op te nemen. En daarna deed Bucel de eerste zet die vooral gekenmerkt werd door een volkomen gebrek aan Franse charme. En dat ondanks zijn afkomst. Is dat uw tas? Ja, mijn initialen staan erop. P.O. Philip O'Dell. Volgens uw paspoort bent u particulier detective. Dat klopt, ik ben in Toronto geweest als getuige in een rechtszaak. Oh. En uh, wie is die dame? Dat is juffrouw McMurra, mijn secretaresse. Oh, dan bent u een geslaagde detective. <laughs> hij is in ieder geval als smokkelaar niet tegenslaagd. Ik heb hem nog gezegd dat hij die camera aan moest geven. Welke camera? Nou, oh, die in die tas zit. Maak eens open, Rowan. Ja. Hij deed de tas open en keek erin. Daarna hield hij hem boven. In plaats van de camera en de drie overhemden die erin zaten... toen ik hem voor de laatste keer had gezien... vielen er een stuk of tien, twaalf stapeltjes bankbiljetten op tafel. Nou, Jochie. Dat is dan je camera. Tel het. En Odel. Wat heeft dit te betekenen? Ik weet het niet. Ik weet ja, het maar niet. Dat kan zijn tas niet zijn. Hij zei dat die van hem was. Die tas heeft aan de Canadese kant een minuut of drie op een bank gestaan terwijl ik een foto nam. En iemand heeft die tas verwisseld, zeker. Ja, hm? Dat is de enige verklaring die ik ervoor heb. En heeft u die iemand toevallig gezien? Nee, Ik heb niemand gezien. Vreemd. En toevallig had hij eenzelfde tas als u en ook dezelfde initialen. Het is allemaal nogal toevallig, niet? Ja, ik weet dat het niet erg overtuigend klinkt. Ach, als verklaring is het niet waard, maar... Maar wacht eens even. Mag ik die tas even hebben? Hier, kijk, dit is mijn sleutel. Nou, hier, die past niet. Ziet u wel? Hm, hm. Dat is ook al niet veel waard. Hoe kan ik er zeker van zijn dat dit een sleutel van een tas is? 300.000 dollar, inspecteur in gangbare Amerikaanse biljetten. Nou, bedankt. Meneer O'Dell en juffrouw McMara, ik moet u verzoeken met mij me terug te gaan naar Canada. En ik moet u voort de gebruikelijke waarschuwing geven... dat alles wat u zegt tegen u gebruikt kan worden... Heather en ik reden met Bucel terug naar Canada. Rowan Fraser reed in de huurauto achter ons aan. We werden naar een politiebureau gebracht. In een klein kamertje met twee harde stoelen... een tafel en een heleboel gele gemuren. ...we verdroegen dat een uur. Toen had ik er meer dan genoeg van... ...en begon op de gesloten deur te bonzen. Daarop daagde Rowan Fraser op. Callerman. Callerman. Wat is er aan de hand? Ik ben over mijn zenuwen. Oh. U wilt dus een dokter hebben? Nee, een advocaat. Ik heb toch bepaalde rechten. Of niet soms. Leven we soms nog in duistere prehistorische tijden. Ja, dat doen we inderdaad. Maar in ieder geval wil ik een advocaat... Is dat in orde? De wet zegt dat u recht heeft op het telefoongesprek ten koste van de provinciale regering. Groot! Mijn advocaat is in Londen. In Engeland. Ongeveer 4000 kilometer hier vandaan. Ik ken geen enkele advocaat in Niagara. Ik ken hier trouwens niemand en dat spijt me helemaal niet. U bedoelt dat u wil dat ik een advocaat voor u zoek. Als u zo vriendelijk zou willen zijn. Ik zal kijken wat voor u doen kan. Maar ik moet u erbij vertellen dat ik hier ook een vreemdeling ben. Mijn standplaats is Montreal en ik ben alleen maar hier gestationeerd met een speciale opdracht. En hou op met dat gebons op die deur. Nog een uur ging het tergend langzaam voorbij in dat verschrikkelijke kleine hokje. Eindelijk ging de deur weer open. Maar wat er toen binnenkwam zag er heel wat beter uit dan Rowan Fraser. Het was een jonge vrouw. Een jonge vrouw met grote, donkere ogen... en een figuur zoals je ziet in films over zwoele, tropische nachten. Het enige dat het geheel weer bedierf was een uitpuilende aktentas. Ze kwam de kamer binnen, parkeerde de tas op tafel en zei opgewekt... Ik hoor dat u een advocaat nodig heeft. Bent u advocaat? Ja. Ik ben het jongste lid van Gorn, Claire en Allen uit Montreal. Een van de oudste advocatenbureaus in Oost-Canada. Ik ben Kay Allen. Oh, en, uh, ik ben Philip O'Dell en dit is uh, Heather McMara. Nou, <coughs> zegt dat u wat moeilijkheden heeft over geld. Oh, dat juffrouw Allen is heel zacht uitgedrukt. We zitten op een gruwelijke manier in de soep over geld. Ja, ja, heeft men kort verteld wat er gebeurd is. En uh, uw theorie is dat iemand tassen heeft verwisseld... Terwijl die tas van u op een bank stond? Het is een armzalige slappe theorieën voor ellend, maar hij is helemaal van mezelf. Maar waarom zou iemand ons al dat geld willen toeschuiven? Oh, Dat is ook niet zo moeilijk. Het is de buik van een overval. En het is ons bezorgd om het voor de rovers over de grens te brengen. Om met de bedoeling ons later weer op te vangen en het terug te nemen? Juist, yes, ja. Oh. Mm -hmm. Dat lijkt me een heel aannemelijke verklaring, maar is die wel juist? Weet u waarom ik vandaag net in Niagara ben? Nee, tenzij zei ze hier een film aan het opnemen zijn. Wat bedoelt u? Ik geloof dat hij probeert u een complimentje te maken, juffrouw Elland. Hij bedoelt dat u meer lijkt op een filmster dan op een advocaat. Ik ben op dat soort complimentjes niet gesteld, meneer Rodel. Als u wilt dat ik u help, blijft u dan ter zake. Het spijt me. Grapjes, en dan vooral grapjes die naar het vulgaire neigen... maken me meestal erg boos... Het is misschien wel goed als u dat maar meteen weet. Oh, het, het spijt me, je van Allend. Maar ik ben nogal nerveus geworden van deze hele geschiedenis. In orde. Ik aanvaard uw verontschuldigingen. Nou, het is misschien maar beter dat ik u meteen vertel dat u nog dieper in de soep zit, zoals u dat zelf zegt, dan u wel beseft. Nou, oh, het is een hele tro... Uh, dat is schokkend, je van Allend. Ik ben toevallig vandaag in Iagara omdat ik lid ben van de regeringscommissie in zaken verboden narcotica. Narcotica? Juist, meneer Rodel. U bent betrokken geraakt bij handel in verdovende middelen. Oh, waarom heb ik die camera gekocht? Waarom heb ik me laten overhalen die stomme waterval te fotograferen? Ja, zeg, wil, wil iemand mij misschien ook even op de hoogte brengen? Ik dacht dat wij alleen maar geld hadden gestolen... Bucel en Fraser zijn lid van de narcotica-afdeling van de Koninklijke bereden Canadese Politie. Ze hebben een tip gehad dat er vandaag een hoeveelheid heroïne vanuit Amerika naar binnen zou worden gesmokkeld. Een bendelid uit Montreal zou hierheen komen, het in ontvangst nemen en er 300.000 dollar voor betalen. En die gaf hij ons? Klaarblijkelijk wel. Ja, maar, maar, maar waarom dan? Omdat hij dacht dat jullie de heroïne bij je hadden. Als ik een bende had die in verdovende middelen handelde... dan zou hij toch wel de laatste man zijn die ik in dienst nam? Wie maakt daar nou zo'n stomme fout? Was het wel een fout? Ja, luistert u nou eens even, juffrouw Ellen. U denkt toch niet dat wij die heroïne bij ons hadden, is het wel? U reed in een wagen met een New Yorks nummerbord. Ja, ja. die heb ik drie weken geleden in Bronx gehuurd. Ja, dat kunnen we bewijzen. Hm. Wat is er beter geschikt voor het vervoer van verdovende middelen... dan een gehuurde wagen? In ieder geval gelooft Bucel dat. En u? Wat gelooft u? Ik geloof dat u wel eerlijk bent. Misschien is er wel een vergissing begaan. Dank u. Kunt u ons hier krijgen? Daar kan vandaag geen sprake meer van zijn. Maar geeft u mij alle feiten waarover u beschikt? Wat deed u in Toronto? Welke mensen kent u daar? Kortom, vertel me alles dat van enig nut kan zijn. Dan kom ik morgen terug. We brachten die nacht door in het politiebureau... Onze enige hoop was natuurlijk voorlopig Kay Elland. Ik dacht die nacht vrij veel over Kay Elland na. En hoe meer ik over haar dacht... hoe minder ik me op mijn gemak voelde. Er was iets met haar dat niet helemaal klopte. En ook iets met dat flonkeren van die ogen als ze boos was. Maar fascinerend, ja. Heel erg fascinerend. Ze kwam s ochtends terug... En ze leek meer op iets uit een film dan ooit. Ik heb goed nieuws voor jullie. Oh, dat is een hele opluchting. Er is vannacht een man opgepikt, Peter Orrin genaamd... toen hij bij Detroit de grens over wilde met drie pond heroïne bij zich. Hij reed in een wagen van hetzelfde jaar en hetzelfde model als die van jullie. Met New Yorkse nummerborden die maar één cijfer met die van jullie scheelden. En om de toevalligheid nog groter te maken, lijkt die ook op meneer O'Dell. Dezelfde lichaamsbouw, dezelfde kleur haar en hij is van dezelfde leeftijd. Dan mogen we nu dus gaan. Um, Bucel wil jullie eerst nog spreken. Ik zal jullie nu naar hem toe brengen. Ja, ik wou dat ik kon blijven, maar ik moet vanmiddag in Ottawa zijn. Maar ik zal u mijn kaartje geven met mijn privéadres in Montreal. Neem contact met me op als u me nodig heeft. Gaat u toch zitten? Ik hoop dat u geen al te onplezierige nacht heeft gehad. Oh, als dat zo zou zijn geweest, dan was ik het nu toch weer vergeten, nu we worden vrijgelaten. Sigaret? Oh, graag, ja. Ja, graag. Ja. Dank u. Ik moet voor mijn chef in Ottawa over deze zaak rapport opmaken. Kunt u zich voorstellen wat u daarvan zeggen zal? Ik kan dat best. Bucel, zal u zeggen, is dat niet een klein beetje te fantastisch. Odel die zo precies op orde lijkt dezelfde initialen, dezelfde tas... van dezelfde leeftijd, lichaamsbouw en haarkleur... en dan nog rijdt dit in precies dezelfde wagen... waarvan de nummerport... maar eens zijn verschillen. Ja. En dan Odell... die uitgerekend naast de bank stond... die was uitgezocht om de heroïne over te geven. Bucel zal hij zeggen... je verwacht er zeker niet in ernst dat ik dat allemaal geloof. Ja, het doet er niet toe, het is zo gebeurd. Ja, tenzij uw chef gelooft dat Odell werkelijk Pieter Oren is. Nee... Dat kan niet. Oren zit in Detroit opgezoten. Oh, helemaal dank. Ik heb u dat alleen maar duidelijk gemaakt, meneer Gordel, om u te laten zien hoe makkelijk het is om u vast te houden. Ja, zeg, maar, waarom zou u dat doen? Dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, misschien probeer ik wel wat chantage toe te passen. Chantage? Ik ben nu anderhalf jaar bezig in Montreal die band in verdovende middelen op te rollen. En in die tijd is die bende verantwoordelijk geweest voor vijf moorden, elf zelfmoorden en joost mag weten over gebroken levens. Ja, en? Ik zal openhartig met u spreken. Ik heb er nu, als toen ik aan deze zaak begon, enig idee van wie aan het hoofd van die bende staat. Ik heb zelfs geen greintje geluk. En iedere politieman heeft nu eenmaal wat geluk nodig om een geval als dit tot klaarheid te brengen. Ik heb heel geduldig op dat grentje geluk zitten wachten, meneer Rodel. En ik geloof dat het nu eindelijk zijn opwachting komt maken. Ik geloof dat ik de bedoeling vat. Een lid van de bende heeft me al eenmaal aangezien voor Pieter Orren. Juist. En ja. als ik, laten we zeggen, morgen in Montreal opdook... met die drie pond heroïne die u van Orrin afgenomen heeft... dan neemt u aan, zou diezelfde vergissing nog wel eens kunnen worden gemaakt. Juist. Dat is mijn voorstel. Wat zegt u daarop? Nee. Dat heb ik niet gehoord. Ik kom over vijf minuten terug. Misschien versta ik u dan beter. Een lok eend. Een lok, Vink. Stel jezelf eens voor in die rol, Heller. Ja, zeg, het gaat mij allemaal een klein beetje te vlug. Vertel het nou nog eens even langzaam. Bucel wil dat ik die heroïne voor hem naar Montreal breng. Mm -hmm. ja, die bende heeft me al een keer aangezien voor Oren. En er is dus een kans dat ze dat nog eens doen. Ze zullen denken dat ik door heroïne kom afleveren en contact met bezoeken. Me nou, Bucel laat me dan schaduwen. En hij zal de contactpersoon ook volgen. En die zal hem dan brengen bij de persoon of personen die de bende leiden. Begrijp je? Mm -hmm. oh, het is zo eenvoudig als 2x24 is. Maar het is mij een beetje te eenvoudig. En om mij over te halen tot deze eenvoudige en kleine list... neemt Bucel zijn toevlucht tot het nauwelijks verhulde regement... dat als we niet met hem meespelen... hij ons hier tot in het oneindige vast zal laten houden. Ha, einde van dit bericht. Nou, en wat weerhoud je? Waarom neem je het niet aan? Alles is beter uh, dan dit oord, alles. Ook iets dat in 18 maanden vijf moorden heeft veroorzaakt, Heather... Vanaf het ogenblik waarop wij dat spul afleveren... zitten we gewoon op een vat buskruid. Ik ben bereid dat risico te nemen. Huh? Hoor haar eens. Dolle Heather MacMella. Laat ik je één ding zeggen, Heather. Nee. En nog eens nee. Nou, maar vertel me nou eens even wat anders. Zou jij het doen als ik er niet was? Nee, dat zou ik niet. <laughs> ik ben Heather, lieverd. En ik weet alles van je. Als jij alleen was, zou je het zeker doen. Vijf moorden... En Joost mag weten hoeveel gebroken levens, zei hij dat niet? En daarom zou jij het doen als jij alleen was. Jij zou alles doen om datgene te vernietigen dat de levens van anderen ruïneert. Luister eens, Heather. Hou op met me af te schilderen als de een of andere halfzachte idealist. <laughs> dat ben ik niet. Ik probeer op een bescheiden manier mijn brood te verdienen. Ik heb alleen maar een zeer bescheiden graaf. Philip, als jij dit niet doet, hè? dan zal dat op je geweten blijven drukken als een, als een te zware maaltijd op je maag. Ik heb geen geweten. Oh, nou ben je hypocriet. Jij moet dit doen. En als je mij als een sta in de weg beschouwt, zal ik je dat nooit vergeven. Nou, goed dan. Okay. Weet je wat we zullen doen? Hm? Ik kom met een tegenvoorstel bij Buccellen. Ik doe het als hij jou terug laat gaan naar Engeland. Wat moet ik nou in Engeland doen? Oh. Je moeder al die mooie kleuren kleurendia's laten zien. Ah, hm? Nou, heb je het wel even helemaal mis, hè. De muren zouden op me afvliegen omdat ik me zorgen maak over jou. God, voor, voor een man met zoveel verbeeldingskracht ben je toch af en toe wel vreselijk halstarig. Goed dan, goed dan. Maar ik heb dit niet gewild. En, en dat is het laatste woord, absoluut het laatste woord dat ik erover horen wil. Oké. Okay. Nou, ga nou eens even rustig zitten en kalmeer een beetje. Ik denk er immers niet over je tot andere gedachten te brengen. En? Odel? Ben je van gedachten veranderd? Ja, ik ben tot andere gedachten gekomen. Breng dat spul maar. Dat doet me goed. Ik ben ervan overtuigd dat het mijn chef ook goed zal doen. Die chef van u lijkt me een wonderlijk man. Zijn achterdochtige geest en zijn roekeloos omspringen met levens van anderen... zullen overal wel glimlachend worden begroet. Ja, een wonderlijk, wonderlijk man. Ja, maar Edelmoedigheid mist die beslist niet. Ach. De federale regering heeft er heel wat voor over als die bende vernietigd wordt. Hoeveel dan wel? Daar is geen officieel bericht over, maar ik schat dat het zo in de buurt van 5000 dollar ligt. Hmm. Dat hangt natuurlijk af van het eventuele succes van ons plan. Ja, maar ondertussen mag ik u een onkostenvergoeding van 50 dollar per dag aanbieden... met een direct voorschot van 10 dagen. Goed, ik ben een slecht zakenman. Ik neem het aan. Hmm. Dan zullen we nu de bijzonderheden bespreken... De heroïne is onderweg van Detroit hierheen. Huh? Ja, over een uur ongeveer komt het hier aan. Zeg nog een blik. Wist u dan dat ik het aanbod zou aannemen? Als je zo lang in dit werk gezeten hebt als ik... dan doe je wel wat mensenkennis op. Ik herken een romantisch mens met één oogopslag. Zelfs al verbergt hij zich nog zo diep achter een muur van cynisme. Ik ben geen romanticus, Bucel. Ik ben een half zachte. Waarom zou ik dit anders doen? Als die heroïne komt, dan kunnen jullie met die huurauto naar Montreal rijden. Je zult het helemaal alleen op je eigen manier moeten doen. Ik zal morgen in Montreal contact met je opnemen. Ik zal een hotel voor jullie bespreken in Sherbrooke Street. Een uur later waren we met de heroïne onder de achterbank verstopt op weg. Het was een koude, grauwe dag met zwarte wolken aan de noordelijke horizon. We vorderden over de grote weg vrij vlug tot we een kilometer of 25 voor Toronto waren. Daar kwamen we in een sneeuwstorm terecht. Geen echte blizzard, maar toch krachtig genoeg om te rijden alsof we naar de Tandarts moesten. In de buitenwijken van de stad stopten we bij een benzinestation Annex Café. We gingen naar binnen om wat te eten en namen de heroïne mee. Bucel had ons op het hart gedrukt: het geen ogenblik uit het oog te verliezen. We zaten vlak bij het raam en keken over het meer naar de stad. Het meer was even vlak en rimpeloos als een grote metalen plaat... ...en de torens van de stad priemden in de vallende sneeuw grimmig omhoog. Over de weg reden auto's en vrachtauto's in de richting van de stad... ...met de volhardende vasthoudendheid van insecten. En de jukebox jengelde er lustig op los... Op de muur boven onze hoofden kondigde een geel papier aan dat een western omelet maar 45 dollarcent kostte. Het Noord-Amerikaanse leven ging zijn gewone gangetje terwijl wij daar aan een cafetafeltje zaten met een tas vol gepropt met vergif en we op weg waren naar een afspraakje met vijf moorden en elf zelfmoorden. Ik stond net op het punt daarover de een of andere ironische opmerking tegen Hedder te maken toen er een korte, dikke man met een bondmuts op en een leren jas aan, aan een tafeltje naast ons ging zitten. Hij nam een broodje kaas en een kop koffie. Hij at het vlug op en liet ondertussen geen oog van ons af. Ten slotte leunde hij achterover in zijn stoel, stak een sigaret op en zei... "Slecht weertje. <tomt> <tomt> zeg maar weer. Want weer breekt durft ook niet. Heel slecht. <tomt> Dat is dan niet zo best, hè? Moet u nog ver? Naar Montreal? Hoe rijden jullie? Langs het meer via Kingston. Nou, dan krijg ik jullie moeilijkheden hoor. Oh, moeilijkheden. Dat is een leuke afwisseling. Nou, oh, misschien kan ik u wel helpen. Uh, heb u er bezwaar tegen dat ik, uh, dat ik er even bij kom zitten? Oh. Ik heb hier niemand anders om mee te praten. <laughs> nee hoor, ga u gang. Ja. Zo, ja. ik uh, ben Phil Kenemmen. Ritter, met u kennis te maken? Ik heet Pieter Orren en dit is Heather. Maakt het? Ik doe mijn camera's. Ja, groothandel hoor. Interessant vak. Oh, en uh, hoe gaan de zaken? Gaat wel. Mag niet mopperen. Ja, we zijn hier lang genoeg geweest om te zien dat camera's in Canada erg in trek zijn. Zal ik u eens wat zeggen? Mm. Ik ben geen Canadees. Ik ben geboren in het graafschap Wicklow. In Ierland ligt dat. Ik ben hier zeven jaar geleden gekomen. Ik heb helemaal geen accent meer. Tja, dat heb ik gemerkt. Nou, als u naar Montreal gaat, dan uh, kunt u het beste via Ottawa rijden. Mm -hmm. Weg 7 en daarna 15. Dus wel een beetje om, maar in tijd scheldt het niet zoveel. Ah. U kunt daar vlugger rijden en er is ook niet zoveel verkeer. Fijn, bedankt. Ik uh, zal eraan denken. En rijd dan via Peterborough en Perth. Mm -hmm. In de buurt van Perth is een slecht stuk, een kilometer of tien, maar uh, voor de rest is de weg goed. Rijdt u in één ruk door of uh, logeert u vannacht ergens? Nou, het is ongeveer 400 kilometer de Montreal, moet u weten. Als u ergens wilt logeren, dan kan ik u de naam geven van een goede gelegenheid. Oh, dat is heel vriendelijk van u, meneer Kenemmen. Motel de Zwarte Kat, vlak voor Ottawa aan deze kant, in Edwards Corner. Kunt u dat onthouden? Ja. Motel de Zwarte Kat, Edwards Corner. Ja. Ik logeer er altijd zelf als ik in die buurt werk. Moet u maar zeggen dat Phil Kenemmen u gestuurd heeft, dan zorgen ze extra goed voor u. Oh, nou, dat is uh, erg vriendelijk van u. Uh, bedankt. Dat zeggen. Nou, ik eh, moet weer eens verder. Het was leuk u te ontmoeten. Misschien loop ik u in Montreal waar weer eens tegen het lijf. Ja, dat is best mogelijk. De wereld is maar klein. Zeg, eh, meneer Canemmen. Ja? Was u kort geleden soms in Niagara? Nou wel of. Vanmorgen ben ik er nog geweest. Ah. En gisteren? Gisteren ook, ja. Oh, ik probeerde daar een lekker zaakje achter te sluiten. En is dat gelukt? Nee, Helemaal niet. Ja, ja, zo is het leven. Vallen en opstaan. Ja. Soms vallen, soms staan. Ja. Nou, ik vond het leuk u uh, op te hebben. Ja. Ja, Goeie reis, he, meneer hem. Zeg, zou dat een contactman geweest zijn? Ja, ik weet het niet. Bucel verwachtte niet dat er voor Montsouli iets gebeuren zou. Ja, maar Bucel heeft er geen notie van hoe die bende eigenlijk werkt. Als dat wel zo was, dan zouden wij hier nu niet zitten... koffie drinken in een gezelschap van drie pond heroïne. Oh zeg, Odell, wat hmm. is heroïne nou eigenlijk? Een opiumderivaat, het voorstadium van morfine. Hmm. En de heer Canemmen uit het graafschap Wicklow zag die tas. Hij heeft er geen oog van afgehaald. Ja, maar waarom heeft hij hem dan niet meegenomen als hij de contactman was? Ja. Ik weet ook niet precies hoe ze werken. Ik stel me zo voor dat ze alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen. Ja. Misschien neemt de man die de afspraak maakt het spul niet in ontvangst. Misschien kennen de man die het brengt en die het komt halen elkaar niet. Net als in die uh, atoomspionagezaken waarbij oh, ze microfilms ja. achterlaten onder bioscoopstoelen. Oh ja, en, en die en Kenemmen heeft dus net een afspraak proberen te maken, denk je? Ja, laten we dat eens aannemen. De plaats van afspraak is dan kennelijk motel De Zwarte Kat in Edwards Corner. Nee. Ik vraag me af in welk hoekje die Edwards zat. En daar wacht een bendelid om het spul in ontvangst te nemen. Maar het is in elk geval de moeite waard om erheen te gaan en erachter te komen. Vind je ook niet? Mm -hmm. maar wij hebben geen contact met Bucel. Ja. Hij heeft gezegd dat hij zou wachten tot we in Montreal waren. Ja, dat heeft hij gezegd. Maar je kunt er zeker van zijn dat hij een mannetje achter ons heeft aangestuurd. Zodra we niet Gara verlieten... Misschien zit hij wel in die uh, jukebox verstopt. Het <lacht> is <lacht> allemaal wel vreselijk ingewikkeld, hè? Ja. Kerels die met verdovende middelen leuren. In uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. vaktermen heet dat tegenwoordig thee. Thee? Ja. ja. Al dat ingewikkelde geïntrigeer. Geloof jij nou ook niet dat ze het veel eenvoudiger zouden vinden om eerlijk werk te doen? Ja, natuurlijk. Dan konden ze naar kantoor gaan en de hele dag besteden aan middelmatig intrigeren om de man boven hen van zijn stoel te wippen. Ja. of uh, met de dochter van de baas te trouwen. Ja. Misschien diepen we hier wel een heel grote sociologische waarheid op. De misdaad dankt zijn populariteit aan het feit dat het een protest is. tegen onze moderne, gecompliceerde maatschappij. Misschien is die misdaad wel eenvoudig, hè? En eerlijkheid niet. Ik weet het niet hoor. Ik ben alleen maar een particulier detectiefje met een gebrekkig zakelijk inzicht. Nou, laten we nog een kop koffie nemen. Ja. En dan koers zetten naar Motel De Zwarte Kat. Oh, oh. Oh. Eh, wakker ziet het er hier niet uit. hè? Ach, kom nou, het is twee uur in de nacht. En Edwards Corners' inwonersaantal bedraagt precies 501. <laughs> wacht, wacht, wacht. Hier, hier is een bel. Voor de nachtportier staat erbij. <laughs> We hopen dat het geen uh, zware slaper is. Oh, je bent zo moe, hè? Ja, En ik ben blind. Dat rijden in die sneeuw. Mm. Mm. Uh, u bent? Uh, is dit het motel De Zwarte Kat? Ja, komt u binnen. Ah, ja. Fijn. Ah, dank u. Phil Kenennen heeft ons hierheen gestuurd. Ah, uh, die veel. Hoe is het met hem? Nou, oh, een beetje de put. Een zaakje in Niagara. Ja misging. Jammer, jammer. Daar had hij het over. U wilt zeker een cabine voor vannacht, niet? Ja. ja. ja onkelse cabines en de beste van heel Ontario: matrassen met binnenvering, airconditioning en schilderijen van nog levende schilders. Ja, luister eens, wij willen graag twee cabines. Bent u niet getrouwd? Nog niet, nee. Ik probeer al een paar jaren aan de haak te slaan. Mevrouw, als hij niet met u trouwen wil, is hij blind of zo. Nou, ik ben blind nu. Uh, kunnen we meteen naar de cabines. Tuurlijk. moet u alleen even inschrijven. Mag ik uw namen? Ja. Dat uh, is uh, Peter Oren. En mm. Heather McMara. Mm. Is het uh, alleen voor vannacht? Ja, alleen voor vannacht. Dat wordt dan 10 dollar, 5 dollar per cabine. We hebben een redelijke prijzen hier. Hm, dank u. Wilt u mij dan maar volgen? Ja. Zo, fijn. Dank u. Zij, wat ik vragen wilde, is het goed dat ik mijn wagen hier laat staan? Natuurlijk, hij staat niemand in de weg. Nou, ik zal zo zeggen dat deze cabine voor de dame is nummer 3. Zo. Oh, nou, dat ziet er keurig uit. Wel rustig dan maar. Ja. Oh, Odel. Ja. Heb jij een slaappil bij je? Nee, oh, nee, nee, wacht. wacht, wacht, wacht, wacht eventjes. Uh, Dit is één van die nachten dat je er geen nodig hebt. Oh. Kijk goed uit. Ja, hoor. Wel rustig. Wel rustig, Uw cabine is helemaal aan de andere kant, meneer Horne. Nummer 37. We zitten knap vol vanavond. Hij nam me mee naar cabine 37 en liet me daar achter. Ik ging de badkamer in en schonk een flinke borrel uit mijn heupfles. Daarna ging ik met het glas op de rand van mijn bed zitten. Ik had nogal sombere gedachten. Ik ben heerlijk gezelschap voor mezelf als ik moe ben. Ik knipte van de borrel en keek naar het schilderij van de levende artiest... en bedacht dat als hij leefde toen hij dit schilderde... de wilde gans die hij als model koos, dat beslist toch niet had gedaan... En toen opeens flitste er iets door me heen. Als een raket die van Cape Canaveral werd gelanceerd. Ik had de heroïne niet bij me. En ik herinnerde me ook niet dat ik er Heather mee had zien lopen. Ik verwenste mezelf, trok een jas aan en ging naar buiten. Ik rende naar cabine 3. Heather! Wie is daar? doe open! Wat is er nou eens dan aan de hand? We zijn de heroïne kwijt. Dat is niet zo. Waar is het dan? Ik heb het hier binnen. Hey. Ik heb het dan meegegeven vlak voordat we uitstapten. Weet je dat niet meer? Weet je dat zeker? Ik herinner me er niets meer van. Kom dan binnen en kijk zelf. Ja. Nou. hier, daar ligt het. Op het bagagerek. Ik word geloof ik knettergek. Jij bent oververmoeid, dat is alles. Als je paar uurtjes goed geslapen hebt, ben je helemaal in orde. Ja, nou ja, nou, ik je toch ben, kan ik net zo goed even controleren of het er nog in zit. Het zit erin. Ah. Ik heb ernaar gekeken vlak voordat ik naar bed ja, ging. Ja, maar je kan nooit weten. Ja. Wat was dat? Tenzij mijn herinnering aan de oorlog mij valselijk hebben voorgelegd, was dit een bom. Ja, maar wel verschrikkelijk dichtbij. De hele kamer schudden. Verschrikkelijk dichtbij. Kom eens kijken. Zie je dat? Oh, een van de cabines staat in brand. Ja. En weet jij welke? Die van jou? Nummer 37. Precies. Nou wordt het zaakje werkelijkheid. Hadder, iemand heeft er net geprobeerd me op te blazen. Grensincident was het eerste deel van de hoorspelserie Gevaarlijke thee, geschreven door Lester Paul en vertaald door Jan Hardenberg. U hoorde Paul van Gorkum als Philip O'Dell. Trudy Libozan als Heather McMurray. Maarten Kaptein was een douanebeamte. Bert van der Linden, Henri Buzel. Frans Kokshoorn speelde Rowan Fraser. Els Buitendijk, Kay Allens En Jan Borkes Phil Kenemmen. Technische verzorging, Leon Dubois en Henk Brouwer. De regie had, Dick van Putten.